Het is de Nederwit met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft op het strand bij Hoek van Holland de paraffine die daar was aangespoeld opgeruimd. Het ging volgens Rijkswaterstaat om een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul. Deze week spoelde op de Friese Waddenkust bij Holwert zo'n 5000 liter paraffine aan. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Vermoedelijk komt de paraffine van een boorplatform. Het is een bijproduct namelijk van de olieindustrie. De paraffine kan schadelijk zijn voor dieren die ervan eten. In Rotterdam heeft het tropisch zomercarnaval weer honderdduizenden bezoekers getrokken. De kleurige optocht van zo'n 2,5 kilometer trok dwars door de binnenstad. Tijdens het zomercarnaval is het wereldrecord Salsa Danser verbroken. Aan de recordpoging deden 576 paren mee, 125 meer dan bij het vorige wereldrecord. Dat werd gevestigd in Venezuela. Het tropische carnaval in Rotterdam begon in 1984 op kleine schaal en is uitgegroeid tot een evenement dat mensen uit het hele land trekt. Keeper Maarten Stekelenburg heeft een vierjarig contract getekend bij AS Roma. De doelman van Ajax en het Nederlands elftal is vandaag medisch gekeurd en bracht daarna een bezoek aan het trainingscomplex van de Italiaanse club. Volgens een zaakwaarnemer moeten er alleen nog wat financiële details worden geregeld tussen Ajax en AS Roma. Maarten Stekelenburg debuteerde in 2002 bij Ajax. Hij speelde 191 wedstrijden voor de Amsterdamse club. De Belg Philippe Gilbert heeft ook de wielerkoers Classica San Sebastian gewonnen. Gilbert reed op vier kilometer van de finish weg uit een kopgroep en kwam alleen over de streep. Tweede werd Rabo-renner Carlos Barredo voor de Belg van Avermaat. Het was voor Gilbert alweer de vijfde zege in een klassieker. Dit jaar won de lotto-coureur al de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenak-Luik. Ook in de afgelopen Tour de France was Gilbert etappenwinnaar.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 Uh, Herman, voordat we verder gaan, uh, we hadden we gisteren een, uh, of alweer een heel leuk feestje. Ja, Kun je twintig, daar, uh... 20 jaar jubileum van uh, Ananda. Ja. Dat was echt uh, heel erg mooi. Uh, de Groenmaakkerk in Haarlem was afgehuurd, 400 mensen waren te gast. En uh, Tijn Tauber heeft een lezing gegeven en uh, Simone Avina een uh, concert. Ja, het, uh, wat vond je ervan? Ik vond het zelf heel erg goed. Het uh, verliep allemaal uh, volgens planning. Ik ben er wel een tijdje mee bezig geweest. maar... Uh, nou, ik heb er een goed gevoel bij. En ik heb ook wel het idee dat de klanten, het publiek van Ananda, het ook heel mooi gevonden hebben. Het was ja. zeker een zeer inspirerende avond, kan ik zelf wel zeggen. Ja, ook ja. als zijnde gast geweest. Ja, heel ja. mooi. Je hebt het georganiseerd, hè? Ik heb het georganiseerd. Ja. Ging dat? Uh, ja? Van A tot Z, ja. eigenlijk al ja. wat, uh, ja. Ik heb uh, Laurens nog even gesproken gisteren. Okay. Hier, bij uh, Dance. Ja. En uh, nou, hij vond het ook een hele leuke avond. Hij zei wel van. Ik, eigenlijk was Simona Wiena 3 nummer 3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 Weet soms niet meer wat mijn woorden nog waard zijn weet soms niet Zo.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 de ontlading ervan toch? En met de EMDR weer meer middels uh, Deze verbindingen en herinneringen en daar ja. iets nieuws van de plaats zetten. Ja.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 nou, meer consultancy. Ja, dus nou ja, het is even aan de andere kant. Ja. Ja. En hoe verhoudt de term counseling? Want je hoort ook vaak counseling. Wat, wat is dat dan precies? Nou, van oorsprong komt dat. Van dat co Coach komt dan uit de sport, hè? maar dat is bedrijfsledig. Ja. Ja. Counseling is uh, meer uh, privé uh, problemen uh, te counselen. Maar uh, ja, ik, ik vind het een beetje gezocht. Uh, ja. dus. hmm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 die je met voice dialogue ook. Dat haal je ook eigenlijk met mentaal. Van, goh, wat denkt zo'n superzoon nu? Dat is de mentaal. Het fysieke deel is, um, elke, elke gedachte heeft ook een, uh, um, dat, dat zit ergens in je lichaam.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 Ik mezelf niet. Zou je een beetje perfectionistisch kunnen zijn bijvoorbeeld? Ja, nou ja. dus als iemand met, een perfect, iemand met een vraag van perfectionisme bij me komt, ga ik ook mediteren en het lichaam voelen. Maar ook wandelen in de duinen en uh, een leuke opdracht geven waar ik ze fout in laat maken. En hoezo is dat energetisch?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 Vooral dit nummer ook. Van, uh, en je werd wakker? Uh, nou, ik was redelijk wakker aan het worden. En toen werd ik echt wakker. Maar vooral de, de, de zin van... Uh, wat is, um, wat, wanneer ben je nou trouw en dapper? En wanneer ben je nou laf? Dus dat vind je een hele mooie zin erin. Mm -hmm. En waarom placeer je je keuzes op? We gaan naar die zin luisteren. <lacht>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 we zijn verleden, verleden weekend, weekend samenweg en het liep allemaal net niet en dan loopt hij er echt te stuiten dus kan je loslaten dat is dus de situatie ja. um, ik kom altijd situaties tegen van dat het dat het wat serieus wordt en gedoe. en wil ik controleren en regisseren en dingen kan ik dat loslaten nou, dat is de ene kant en de andere kant van spiritualiteit ik zei ik ben ook healer ik werk met um,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 Zweverig ja, ja, maar, het is zo maar dat is ook complex. Ja, het is zo complex. Ja, en, en we hebben altijd een fysica, dat is een mooie ja, we hebben nog twee minuten, dus ik wil ah. heel even uh, nog het laatste zin over spiritualiteit. En dan wil ik even naar jou toe. Je er, probeer nog één zin erover aan te wijden, wat spiritualiteit is met betrekking tot de dimensies coachen. Uh, spiritualiteit is eigenlijk dat je het cadeau uh, kunt gaan zien in uh, in het leven wat je leidt. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, heel ja, mooi hè. Het ja. er zo uit. Ja, ik werk ook heel <lacht> veel met spiritualiteit. Ik vind het ja. echt uh, prachtig uh, om ermee te werken. Ja. Nou, ik maak het ook heel ja. simpel bijna. Ja. Oh ja, ik wil nog even tien seconden een aanbieding doen oh, bij Stantwoord ja. Radio. Dat vinden we altijd leuk. Ja. Uh, van, uh, voor deze zomer heb ik voor de luisteraars van uh, de radio, hè, van de, deze luisteraars, uh, 20% korting op een healing sessie. De -sessie. Nou, via je site kunnen, je, kunnen ze mijn informatie. Ja, ja dus luisteraars, uh, Morgen uh, staat uh, deze uitzending op Uitzending Gemist. En daar, staat ook, uh, daar staan ook twee uh, websites.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 Hier zijn we weer bij Inspiratieradio. Ik ben Dionne Schreurs en ik geef jullie een greep uit activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording in en om Zandvoort voor de komende twee weken. Ik zeg altijd even vooraf dat u alles uitvoerig terug kunt vinden: de achtergrondinformatie, hoe u zich kunt aanmelden voor de diverse activiteiten op www.inspiratieradio.nl. De eerste activiteit is op maandagavond 20 juni en vindt plaats in Haarlem. Het is een avond-transformatie-adem-workshop. Dit is een diepgaande workshop waarin je jezelf kunt toestaan je te openen voor jezelf en voor de diepere lagen in jou. Tijdens deze, tijdens deze workshop word je begeleid vanuit, onze, vanuit je totale aanwezigheid. Op 30 juni vindt er in Amsterdam de cursus houden van jezelf plaats. Dit behelst zes maandagavonden en in die cursus ga je begrijpen en voelen dat, dat je liefde bent. Je gaat ervaren dat je kan kiezen voor je mechanismes of afleidende gedachtes. Of voor de antwoorden vanuit je ziel. Thank <laughs> you.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 Open so, nou